Bleker verwacht dat hij tot een overeenkomst kan komen met de Europese Unie en Vlaanderen. Het kabinet wilde de wiegepolder eerst droog houden, maar kon daar nu van terug onder druk van Brussel. Bleker heeft de afgelopen tijd langdurig met de Europese Commissie onderhandeld over aanpassing van zijn oorspronkelijke voorstel. Hij gaat maandag naar Zeeland om het kabinetsbesluit uit te leggen.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 Twee files nog op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Tussen de afrit Soest en de afrit Buntschoten, 4 kilometer. Op de A76 Geleen naar de Belgische grens. Tussen Stijn en Maasmechelen, 3 kilometer. Daar is aan de Belgische kant een vrachtwagen door de middenberm geschoten. De ravage is behoorlijk. Vanuit Geleen is bij Maasmechelen de linkerrijstrook dicht. Um.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 Alice de Bruin. Hele goedenavond. Vandaag is mijn gast oud-hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie... Joop van Riezen. Goedenavond. Goedenavond. Ik praat met u in ieder geval over twee dingen vanavond, meneer Van Riesen. De acties bij de politie. Hoe ziet u dat na 40 jaar bij het Amsterdamse korps? En we hebben het ook over uw nieuwe liefde. Dat is het schrijven van de politietrillers. Ik heb hier de nieuwste triller op tafel liggen. Dat boek verschijnt aanstaande dinsdag. En we gaan ook even luisteren naar voetbal. Heeft u daar wat mee? Ja, zeker. Overmorgen zit ik weer bij Ajax. Ja, ja, goed toch wel de goede keuze op dit moment. Ja, nou ja, daar kunnen we het over hebben nog. We gaan eerst even naar FC Zwolle, FC Eindhoven. Dat is de kampioenswedstrijd voor de Jupiter League. Ragnar Niemeijer. Ja, dat kan eigenlijk niet meer fout, want daarvoor is het uh, puntenverschil... met de concurrenten, bijvoorbeeld uh, Eindhoven, maar ook Sparta... eigenlijk uh, te groot. Maar... Bij winst is het zeker, anders zouden er nog rekenmethodes op losgelaten kunnen worden. Er wordt in Zwolle voor een volle bak 11.500 toeschouwers. Dat gebeurt ze zelden of nooit hier gevoetbald. 0-0 de stand en Eindhoven aan de bal ter hoogte van de middenlijn. Ook de bal weer kwijt en hem weer terug. Wat dat betreft een wat nerveus begin van deze wedstrijd. Die uh, ja, moet uh, zorgen voor een titel in Zwolle. Dat gebeurde voor het laatst in 2002. Arne Slot tegen Excelsior hier op ditzelfde veld, wel in het oude stadion toen nog. Hij is er vanavond ook weer bij. Combinatie van Zwolle het strafsomgebied in. Maar het sluit net niet met Virgil Narsing aan de rechterkant het strafsomgebied. De kaats is er wel, maar de bal is wat aan de harde kant. Eigenlijk een betrekkelijk fitte ploeg bij FC Zwolle. Olijven is daar al een paar weken geblesseerd. En de doelman, dat is een tot slot triest verhaal. Want hij is afgelopen maandag hard in botsing gekomen met de keeper van Fortuna Sittard. Diederik Boer, een ja, clubman puur sang, maakt al 10, 11 jaar deel uit van de Zwolse selectie. En hij moet nou uitgerekend deze wedstrijd missen. En dat is toch zuur. Zijn vervanger heet Leon Terwielen. Laten we heel even kijken naar deze vrije trap als die nog snel genomen wordt. Want dat is een vrije trap naar die kaats van zojuist. Die kansrijk is op de rand van het strafschopgebied. Daar is daar topoverleg met een aantal spelers van FC Zwolle. Het maakt een klein beetje een nerveuze indruk. Maar ja, niemand is gewend om voor zo'n volle bak normaal gesproken te spelen. En het moet nog maar eventjes gebeuren, hoewel bij winst alles dus zeker is. Daar is die vrije trap, maar daar is ook de redding van de doelman van Eindhoven Swinkels. Bal gaat dus naast. Het blijft 0-0. Twee dingen. Joop van Riesen, oud-hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie. Ja, u heeft een uh, nieuw leven, dat schrijven van boeken. En u geeft ook lezingen voor bedrijven, heb ik begrepen. En vorige week had u nog een lezing met een hele intrigerende titel, vond ik. Ik en het Koningshuis. Nee, ik en de Koningin. Oh, nou, op onze informatie stond ik en het Koningshuis. <laughs> nou, maar... dat is dan niet helemaal goed doorgekomen. Maar oh, nee, ik is en nog de interessanter, in. ik en de Koningin. Ja. <laughs> Want, hoe zit dat? Nou, ja, ik heb natuurlijk 40 jaar... 41 jaar bij de Amsterdamse politie gewerkt. En, en in die tijd natuurlijk heel veel met het Koninklijk Huis te maken gehad. En ik heb uh, in zo'n verhaal van die 40 jaar... maar eens een, een aantal dingen op rij gezet. De, het huwelijk van Beatrix en Klaus, 66. De kroning van Beatrix, uh, 80. Het huwelijk Alexander en Maxima, 2002. En nu een vraagteken van wanneer komt die kroning. En die eerste drie, daar heb ik wat beelden van... die zet ik dan ook in die tijd van toen... Uh, van hoe was die tijd en uh, waarom ging het dan zo, hè, bij dat huwelijk? En waarom ging het dan zo bij de kroning enzovoort? Ik moet zeggen, ja, mensen vinden dat machtig interessant. Ja, natuurlijk. en dan bekijkt u het natuurlijk als politieagent. Ja, of vanuit maar, die kant? Vanuit die kant van wat gebeurt. Maar ook een beetje vanuit de maatschappelijke ontwikkeling. Afhankelijk een beetje van het bedrijf of van de organisatie. Is het aangepast. <lacht> ja, ze u vraagt, bijdraaien draaien. Ja, ze kunnen met mij alle kanten op gewoon. Ja, want ik las ergens dat u tijdens uh, het huwelijk van uh, Beatrix en Klaus... was uw chef koffievoorziening. Ja. Ja, ik was toen net begonnen. Dus dat was, uh, ik was net een paar maanden bezig bij de Amsterdamse politie. En als jongeling word je dan wel ingezet, maar dan ben je chef koffie. En het is heel belangrijk om ook dat te leren, te zorgen dat de voorziening voor de mensen goed loopt. Want die mensen staan op straat. Dus dat, moet, uh, dus dat is een hele leerzame gebeurtenis ja, geweest. Ging u dan ook echt met een blaadje met de koffiekopjes rond? Of was nee, ik, was, ik zat in, uh, in Leurop. Dus daar hadden we wel goed voor gezorgd. Hè? Goede plek, vlak bij de rijtoer op een of andere manier. En alle mensen konden daar terecht om koffie en broodjes te krijgen enzovoort. Dus uh, goed verzorgd. Ja, en, en, <laughs> en een en winkeltje. Al, ja, want als u nou terugkijkt naar al die hoogtepunten van uh, u en de koningin... om het maar even zo plat te zeggen. Wat, wat is u dan het meest bijgebleven? Nou, twee dingen wel. Uh, de kroning wel. Uh, uh, dus ik was chef toen van... Uh, eigenlijk uh, het vredesgebeuren op de Dam en op het pleit de Echte Kroning. En daar was de opdracht, als het toen mis zou gaan... als de meute, de massa, oproer daar zou komen, dan moest ik schieten... Opdracht geven tot schieten. Dus dat, Echt waar? Jawel, dat, was, dat, was hef, dat, is, dat is onvoorstelbaar heftig natuurlijk. En ik ben ook altijd angstig geweest dat die, dat moment zou komen. Ja, want dus er was toen eh, een enorme omgeven. orgie van geweld. Ja, want... Geen woning, geen kroning. Precies, dat He? was het, uh, dat was het. En, en zo'n zo orgie hebben we eigenlijk nooit meegemaakt. Dus die massa kwam op ons af. De krakers. De krakers, duizenden en duizenden mensen, alles was los. Nou, en dan zie je geest zweven je denkt, ja, moet ik nou zo opdracht geven om te gaan schieten. Gelukkig is dat niet gebeurd. Zat u daar dichtbij? Dat zat ik heel dichtbij. Want wat deden wij? We hadden, het duurde wat lang, bij, op, precies op de hoek van de Dam en het Rokin. Uh, voordat de mobiele eenheid kwam. Dus we zetten de vredesagenten op rij. De massa kwam daarop af, over het Rokin. En 50 meter voor de linie bleef de massa staan. Schreeuwen, er werd geen steen gegooid, want het waren normale agenten. Raar, hè? En dat duurde dus minuten in onze ogen heel lang voordat hij mee kwam. En toen hij kwam, was het meteen weer oorlog. Ja, dus het ja. is heel, het is een, een psychologisch ja. iets, hè? Heel vreemd. Nou, ja. Dat zijn momenten die je niet snel vergeet. En dan, ja, natuurlijk het uh, huwelijk van Alexander en Maxima, daar heb ik de totaalleiding gehad. En daar had je zoiets van, nou, de koningin heeft heel veel ellende meegemaakt, hè? In Amsterdam. Die midden, heeft waarschijnlijk wel een dubbel gevoel met Amsterdam. Uh, veel liefde voor Amsterdam. Uh, kunst en alles wat erbij is, maar ook veel, ja, misschien verdriet en narigheid daar ook meegemaakt. Dus we hadden ook zoiets. 2002 moet mooi worden. Maar wees voorzichtig, dus daar hebben we ook dingen meegemaakt. dat je, nou we gaan langs de afgrond. Hè. Er zijn, soms zit, zit, zit het, het heel dichtbij een kleinigheid. In die tijd had ik gezegd... iedereen uh, in de massa die rondom de rijtoer staat... en die een verkeerde beweging maakt... die iets gooit in de richting van de koets... pakken. Niet kletsen, pakken. Nou, daar zat ook een... er zijn twaalf mensen gepakt. Er zat ook een jongen bij. Een jongen van een jaar of 17. En die gooide een fles of een voorwerp... werd gepakt, maar hij had een rugzak op zijn rug. En in die rugzak zat een bom. Het was een nepbom. Uh, maar voor het oog bedrieglijk echt... En uh, die jongen die zei toen in zijn verhoor later... van ja, ik was wel van plan om die mond te gooien. Op het moment dat de koets kwam, kijk geintje, geentje. Ja. Kijk wat gebeurt. Dus, dus dat is geen terreur, dat is helemaal niks. Het nee. is een geintje. Dus het gevaar, wat moet je je voorstellen wat er dan gebeurt... als dat ding daar ligt, moet die koets dan stoppen? Nou, dat, is, dat was een drama geworden. Ja. Maar hij is gepakt, het is niet gebeurd de kracht van de politie om het zo te regelen dat dat niet gebeurt. Nee. En Joop nee, van Riesen, die, die uh, nu oud-hoofdcommissaris is... die geeft daar nu nog lezingen over, vandaag de ja. dag, anno 2012. Ja. Nou, ik vind het een prachtig verhaal om mee te beginnen. Laten we het even hebben over iets wat dan weer veel uh, meer van deze tijd is. Uh, acties, cao's, hè, de kranten staan er vol van. De politie uh, is boos uh, op de minister. Uh, ze dreigen met uh, allerlei... Uh, Acties, eh, onder meer bij de Amstel Gold Race dit weekend in eh, Zuid-Limburg. Laten we heel even luisteren naar wat fragmenten over die boosheid. Het mag nog steeds niet. Het gevaar was er niet. Dus vandaar dat het dan nu eh, mijn waarschuwing blijft. Ja, maar let er even op volgende keer. Goed zo. Oké, okay, ja. fijne dag jongens. Nou, we doen het natuurlijk liever niet. We willen gewoon liefst gewoon ons gewoon een werk doen, op een normale wijze. Alleen we voelen ons wel gedwongen om dat nu toch te doen. Agenten worden onderbetaald en voelen zich Al Aldus de bonden. Wij zijn erg boos, want de minister die profileert zich als een vriend van de politie. Hij maakt er werkelijk helemaal niets van waar. En dat gaan we hem aanrekenen ook. Ja, dat is dreigende taal van een uh, vakbondsman. Dat ben je misschien wel van hem gewend. Maar toch even wat we zo langs horen komen. Een ticket die niet wordt uitgeschreven, hè, dat hoorden we even. En mensen die zeggen, we zijn boos, we worden onderbetaald, ondergewaardeerd. Hoe ziet u dat eigenlijk als oud-hoofdcommissaris van politie? Nou, je moet een beetje doorheen kunnen kijken. Het is een spel. Het is een schaakspel. Tussen de minister, de werkgever en de bonden. Uh, voor alle agenten, hè? die staan voor alle agenten, voor een achterban. En, en de vraag is altijd wie, laat ik het zo zeggen, de langste heeft. En het beste kan onderhandelen, bij wijze van die minister. Dat weet iedereen waarschijnlijk, die zit op de nullijn. Die kan eigenlijk geen kant op. Bonden weten dat wel, willen hem toch proberen hem onder druk te zetten met acties. Aan de andere kant, de bonden moeten ook oppassen, want dan worden ze weer, als het te gek gaat door de rechter teruggefloten. Dus je ziet, als je nou een beetje oog hebt voor dat spel... Een ritueel is het een beetje. Het is een ritueel, dan kun je daar ook nog wel pret over hebben. Gewoon van, dan zie je... Het. Nou, dus het zal best een nullijn worden, denk ik. En dan hopen de bonden, als ze akkoord gaan met die nullijn, er nog iets uit te halen. Misschien een klein inconvenientje of zoiets. Hè. En roepen natuurlijk terecht soms van... We hebben het zwaar, de agenten krijgen alles over zich heen... ruimen. ruime ben ik het ook mee eens. De rotzooi op voor ons allemaal in de samenleving. Dus minister, doe wat. Nou, dat spel wordt gespeeld. Als je daar een beetje doorheen kijkt, dan kun je dat herkennen. Mijn boodschap, als ik al een boodschap mag geven... En mij wel. Um, ...naar agenten is van... ...wees niet alleen afhankelijk van die bonden en van dit spel, van die minister. Ga studeren, ontwikkel jezelf... Uh, er zijn prachtige specialistische functies binnen het politiebedrijf. Professionaliseer je. Uh, om zo meer te verdienen bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld om meer van betekenis te zijn, meer te verdienen. Om meer, dus wees niet alleen afhankelijk van die minister op deze manier. Hè. Dat mag allemaal wel. Dus, dus kijk vooral naar jezelf. En uh, wacht niet af tot de minister je misschien een procentje meer geeft. Ja, Maar begrijpt u dat zij zeggen van... we willen een punt maken van het feit dat wij ons ondergewaardeerd voelen? Ja, maar ze kunnen moeilijk zeggen dat ze al overgewaardeerd zijn op zoiets. Hè? Dus de vraag is... Dat is, moet ik alweer voorzichtig zijn of ze ondergewaardeerd zijn in de huidige situatie. Zijn niet alleen, hè, want waar moeten we dan naar kijken? Waar moeten we dat tegen afzetten? Uh, onderwijs, uh, verzorgend personeel. Uh, Die voelen vo dat natuurlijk ook allemaal een beetje. Ja, ja. Het allemaal. Als ik kijk dan naar het bankpersoneel en de bonussen, dan krijgen we allemaal weer de pest in. Dan zeggen we, waarom daar wel? Hè? Waarom zijn we daar niet strenger dan? Hè? Als we allemaal... Echt moeten bezuinigen, dan daar ook. Hè. Dus, dus het is wel heel lastig om, om een soort vergelijking te maken. Maar goed, maar... de arbeidsomstandigheden zeggen ze ook. Wordt toch gewoon allemaal wat, wat, wat slechter. We konden vroeger vier keer negen uur werken in een week. En dan hadden ze nog een papa-dag. En straks moeten ze geloof ik weer vijf dagen komen opdraven. Is dit ook niet een beetje. Nee, dat vind terug? ik. Ja, ik vind best dat. Um, het is altijd, altijd zwaar geweest. En, en ook nu zal. Um, laten We zeggen, er is veel agressie in de samenleving. Dus ze krijgen veel over zich heen. Maar worden ze ook goed voor betaald? In uh, de huidige situatie. Dat zijn niet hè, goed betaald. Nou ja, goed, in de huidige situatie, we weten allemaal dat het niet makkelijk is op dit moment. Er moet fors bezuinigd worden. Ik begrijp best dat de bonden dan niet kunnen zeggen als boodschap. Nou jongens, hou op met dat gezeur en moet bezuinigd worden. Dat kan je niet tegen de minister zeggen. Ook een minister moet er rekening mee houden, moet ervoor zorgen dat die agenten wel hun werk kunnen doen. Ja. Het is net zo belangrijk dat die agenten goed materiaal hebben, goede spullen hebben om hun werk te doen. Dus. Ik geloof er allemaal niks van dat iedere agent, iedere agent van de 50.000 die er zijn, nou maar rondloopt met een... Uh, ongelukkig gevoel. Zo nee. is het niet. Nee, maar wat vindt u ervan dat ze dan nu toch naar het actiewapen grijpen? Ja, natuurlijk. Dat, dat doen de onderwijzers toch ook. Ja. Als je dat niet meer doet, dan ben je dus al uitgeteld. Ja, en, en actie voeren bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden, dat wilden ze, dat, is, dat mocht niet van de rechter. Het gaat heel ver. Er komen allerlei leuke bijeenkomsten aan. Ze op. alles doen zolang de rechter ze niet afleidt. Dus, dus in algemene zin moeten ze uh, zorgen dat de orde gehandhaafd wordt en ze moeten zorgen dat als de nood aan de man is dat er opgetreden wordt en voor de rest mag je actie voeren. Zijn we zijn niet anders dan andere ambtenaren of personeel. Ze hebben net zoveel recht. Heeft u ook wel eens actie gevoerd in uw tijd? We zijn wel meegegaan. Ja, want het was altijd zo dat de agenten daar stonden en de bazen daar niet. Dus wij hebben ook vooraan gestaan. We hebben ook op de Dam gestaan. In welke dus functie toen? Als hoofdcommissaris. Echt waar? We hebben ja? erbij gestaan gewoon. Ja, dus maar tegen wil en dank? Nee, uh... ook gewoon om ernaast te staan om te zeggen... het gaat niet alleen om hun salaris. Het ging ook niet om ons salaris, Maar om, om aan te geven, je staat niet alleen. We zijn daar met elkaar op een of andere manier. Het gekke natuurlijk ook is dat de topleiding van de politie niet mee onderhandelt. Hè? Die zit daar niet bij aan tafel. Het is de werkgever, de minister en de vakbonden. En, en die leiding, wat die daarvan vindt, ja, dat is helemaal niet zo interessant. Nee, dus u wilde daar ook wel eens op de dam staan, laten zien wat u, wat u ervan vond. Nou, ik vond dat je, door daar te gaan staan, stond je ook voor je personeel. Ja. En gaf je aan dat dat een bepaalde belang had op zich. We gaan heel even naar voetbal, want dat is nog steeds bezig. FC Zwolle, FC Eindhoven, Ragnar Niemeijer. Het duurt ook nog wel eventjes. We zitten net in de negentiende minuut van de wedstrijd... bij uh, Zwolle-Eindhoven. De kampioenswedstrijd moet het worden. 0-0 stand. En uh, kans gezien voor Eindhoven. Dat was de laatste in de wedstrijd. Goede actie van Mokhtar op de achterlijn. De gehuurde PSV'er, zoals wel meer mensen van FC Eindhoven. Soleert op de achterlijn, legt de bal pand klaar op 11 meter... voor Van Boekel, de nummer 10 van Eindhoven. Maar die schiet hem huizenhoog over... En na die vrije trap van Zwolle van Van Hinten van een meter of 16 die in de vorige flits voorbij kwam. Nog een mooi schot vanaf de linkerkant van de berg buitenkant schoen. En die bal miste de rechterkruising maar op een halve meter. En dat geeft aan dat het een leuke openingsfase is in het Oosterenkstadion. stadion. Zo noemen we het maar even. Trap van de doelman van Zwolle naar voren toe richting de middenlijn. slot kan er niet bij de routinier en eigenlijk het dree- en angelpunt toch wel. Van deze ploeg uit Overijssel, de hoofdstad, we hebben al Almelo, Heracles, we hebben FC Twente in de eredivisie. De grote kans dus dat FC Zwolle daar gaat bijkomen komend seizoen. Maar goed, denk nog even terug aan vorig seizoen, terwijl Eindhoven de bal rondspeelt op het middenveld. Toen 13 punten voorsprong voor FC Zwolle op RKC Waalwijk en toen ging het op het laatste moment nog fout. Nu zou het ook nog mis kunnen gaan als je kijkt naar de cijfers, de stand. Maar het toelsaldo is stukken beter voor Zwolle. Dus eigenlijk is dat ook nog een bonuspunt voor de ploeg van Arts Langeller. De bal naar voren bij Zwolle dat in een wat mindere fase is terechtgekomen. Wel een sterk begin na een wat nerveuze vijf minuten. Toen was Zwolle beter. Maar inmiddels komt Eindhoven in de wedstrijd ter hoogte van de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld, het bal bezit bij Mokhtar bal gaat een paar meter terug en zo zoekt Eindhoven naar vrije mensen. Die komen op links, maar dat lijkt stuk te lopen. Nee, we zitten in de twintigste minuut. Het is nog wachten op doelpunten bij Zwolle Eindhoven. Iedereen is klaar voor een feest, maar dan moet er wel gescoord worden. Dit is Radio 1, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. Vandaag is mijn gast de Amsterdamse politiecommissaris, oud-hoofdcommissaris moet ik zeggen, Joop van Riezen. Um, ja, we hadden het net over uh, de CAO en uh, dat u vroeger ook uh, gewoon uh, mee ging uh, lopen met uh, de acties. Omdat dat toch belangrijk was om naast je mensen te staan. Laten we toch nog heel even om een idee te krijgen hoe het vroeger was in uw tijd. Hè? U zat in de Warmoestraat, dat was een berucht politiebureau in die tijd. Uh, we gaan even luisteren naar een stukje, dan horen we u ook even, uit Brandpunt van 1970. Zo. Het politiebureau Warmoes staat in de Amsterdamse binnenstad, het moeilijkste bureau van ons land. Berichten over omkoping, mishandeling, corruptie en ruw gedrag. Ik zit voor het probleem dat jij op straat blijft rondlopen en dat je auto's blijft openbreken om aan die heroïne te komen. Want op het moment dat ik je loslaat hier, ga je door. Dat is de consequentie van alles. Ik kan ik be beter gelijk een overdosis nemen. Want de volgende keer dat ik opgepakt word, word ik gewoon bang van jullie. Ik kan je toch op een gegeven moment niet meer loslaten. Herinnert u zich dit nog? Dit Ja, ergens. Niet? Ik weet niet helemaal zeker. Maar ik heb een keer zo'n situatie gehad met een verslaafde vrouw... die toen op een gegeven moment ging roepen dat ze niet meer de cel in wilde... en dat ze zelfmoord zou plegen. Toen moest ze toch... Ingesloten worden en een paar dagen later heeft ze zelfmoord gepleegd. Dat is wel gebeurd een keer. Ja. Ik weet niet of het nou helemaal deze vrouw was. Nee. Want er zijn er natuurlijk, ja, in die tijd uh, ontzettend veel langs gekomen. Uh, dus, dus ik weet het niet zeker. Maar het, dat staat mij nog altijd bij dat, uh, ja, dat je denkt, ja. <laughs> ze zat voor me. Uh, ik moest haar in verzekering stellen en, en ze, ze gilde maar op een bepaald moment van: ik wil die cel niet meer in. En, dat begrijp ik wel. In die zin, een verslaafde die die cel in moet, dat is natuurlijk uh, hopeloos. En dat gaat ook maar door. Je zit in een soort cyclus. Um, en om de, om de paar dagen worden ze dan weer gepakt enzovoort. En ze hebben natuurlijk gewoon toch geld voor die drugs, hebben ze op de, voor die heroïne op dat moment nodig. Nou, dus... Ik weet niet of het in, meer in een politiecel was. of dat ja. ze toen in het huis van bewaring is gegaan. dat ze toen zelf heeft gepleegd. Niet helemaal. Maar we hoorden ook wat fragmenten over corruptie. over he, het moeilijkste bureau van Nederland. Wat was dat voor een bureau dan? Wat was dat in die tijd? Wat, in kunt die... u kort, kort vertellen wat de wat he hectiek daar was? Mm, nou, de, de, in, in die tijd. je moet je voorstellen: 1975, 1980. 1975 was. Uh, Suriname was net onafhankelijk geworden. Dus heel veel. Mensen uit de Surinaamse gemeenschap kwamen naar Amsterdam, naar Nederland. Een groot aantal daarvan vond je op de kop van de Zeedijk, verslaafd. Dus iedereen die, even voor het beeld, vanaf het centraal station de Zeedijk opliep... werd bij wijze beroofd enzovoort. Dat waren, toch, was, een, was een drama. Een stukje verderop op de Zeedijk, allemaal uh, illegale Chinezen... die daar uh, voor de Chinezen de heroïne verhandelden enzovoort. Nou, dan had je de wallen. Het was een soort vierkante kilometer toen wij daar... Jera Kuiper en ik... Snelkookpan. Snelkookpan. Het was een plek die... die Nergens in Nederland, misschien wel nergens in Europa te vinden was, gewoon op dat moment. Eén één vierkante kilometer van chaos. Wij zeiden ook wel eens: de wet geldt natuurlijk overal in Nederland, maar hoe kan deze wet daar in die vierkante kilometer gelden? Dat kan gewoon helemaal niet. Het enige wat je daar kon doen was eigenlijk een, een, een, een, een, een muur eromheen bouwen, bij wijze van spreken, en uh, daar je terugtrekken en maar laten. Nou, daarbij kwam nog dat we toen een paar maanden bezig waren... In, uh, aan dat bureau begonnen waren. En toen ontdekten we dat dingen niet goed zaten... dat er ook corruptie was... Uh, dat er betaald werd, dat er dingen gebeuren enzovoort. Dus maar goed, als ik het zo hoor en u vergelijkt dat met het nu, hè? waar agenten dan nu tegen te lopen uh, lopen hè? of tegen te keer gaan. V hoe kijkt u daar dan naar? Ja, was dat het toe makkelijker of is nee, het? Nee, moeilijker? nee nu, daar moet je voorzitter. Als ik ernaar kijk, dan zeg ik het is nu een, uh, het is nu een uh, speeltuin, bij wijze van spreken. Hè? Jongens, waar hebben we het over? Hè? Dus, Stelt niks voor nu. Nou, dat, zo zou je dan, als je het tegenover elkaar zet, zo zou je dat kunnen zeggen. En nu heeft wel zijn eigen problemen. Laten we dat even op. Maar toen in die vierkante kilometer. En nogmaals, dat was in heel Nederland niet hoor. Nee. En, en niemand uh, was daar zo mee bezig. Maar in die vierkante kilometer was één groot drama gewoon. Je en de agenten die toen daar bezig waren. Ja, die had je wel het dubbele mogen betalen. Van alle ellende waar zij iedere dag dan mee bezig waren. Nee. Zo. Dus ik, wij hebben ook agenten toen gepakt voor die corruptie. En dat zat me ook altijd was. Want. Natuurlijk, zij moesten het iedere dag opruimen. Maar er was uh, geen gemeentebestuur die erachter stond. Er was geen justitie. Niemand stond achter ze. Uh, maar ze moesten het wel iedere dag opruimen. En, en ja, dan gaat er een keer wat verkeerd. Daar zijn ze ook verantwoordelijk voor. Maar... Uh, ik had ook op een gegeven moment wel bazen aan willen houden voor corruptie bij wijze van En ook wel de burgemeester op een gegeven moment willen aanspreken van... jij bent ook verantwoordelijk voor datgene wat hier in deze gemeenschap gebeurt. Ed van Tijn, na 1980, is de eerste burgemeester geweest die daar echt stappen is gaan maken. Laten we nog heel even naar uw boek gaan, anders komen we daar Ho, niet meer toe. Nog, ja. Want, want uh, dat boek, uh, dat is eigenlijk een politietriller... En uh, ja, u bent uh, met uw 61ste, geloof ik, al uh, met de fut gegaan. Want dat kon toen nog in die tijd. En toen dacht ik van ja, alles wat u heeft meegemaakt. Ook die heftige situatie zoals op uh, dat bureau Warmoestraat. Dat is toch voor een deel een beetje in die boeken terechtgekomen. Hè? Dit, dit nieuwste boek wat dinsdag uitkomt heet De Eerste Dode. Een Anne Kramer thriller. U heeft er al meer geschreven. Ja, dit is, de, dit is eigenlijk de vierde of de, het vijfde boek. Um, heel, heel simpel, het is niet zo van er ligt een lijk in de kast... en daar gaan we oplossen, het gaat over mensen. Dus dit gaat over twee vrouwen, een Marokkaanse en een Italiaanse... die 21 jaar zijn, verliefd op elkaar worden, de liefde hebben in Amsterdam... maar ook daarbij het drama met het ouderlijk gezag krijgen, gewoon, hè? dat kun je je voorstellen. Dus dat wordt een drama gewoon. En wat het wordt zal ik niet vertellen, dat moeten de lezen maar... Um... Maar, maar waarom doet u dit? Ik bedoel, waarom bent u gaan schrijven over eigenlijk uw vak? Want dat is het een beetje... Ja, dat weet ik nog niet. Dat, nee, is, dat, niet? Is, dat is plotseling ontstaan. Een beetje door opmerkingen. Ja, een beetje door opmerkingen van journalisten. Die, ik had nog eens een keer een gesprek met journalisten. Die zeiden je moet dat verhaal van die 40 jaar Amsterdam opschrijven. Nou, en anders willen wij wel een schrijver leveren. Hè, want je hebt een leuk verhaal. Dus, nou, dat was zo'n soort trigger. Dus dan heb ik het geschreven. En daarna zei de uitgeefster, Marie-Anne van Wijnen van... kom nog eens lang en ga dit eens doen. Toen zeg ik, ja, dat, ik kan toch niet zomaar gaan schrijven. Produceer maar. Ja, jij kunt schrijven. Ga... Nou, binnen twee maanden zat ik achter de computer... en nou is het ieder jaar een boek. Ja. En, en waar put u dan uit? Echt uit het verleden? Uit de warmoestraat? Uit alle dingen die u net hoort? Deel, nee, nee, nee, het zijn verhalen voor nu. En het enige wat ik doe... Is, de hoofdpersoon is een vrouw... en uh, die komt en loopt in al die boeken door. Ook haar privéleven. Ze is chef van de recherche in Amsterdam. En het tweede, per boek... kijk ik naar buiten en dan denk ik... wat speelt er nu op dit moment? Wat staat er in de krant? Oh, liquidaties. Oké, okay, laten we daar een verhaal over gaan schrijven. Uh, en dat uh, kunt u natuurlijk goed, want u kunt wel eigenlijk. U denkt natuurlijk als Ja, maar als meer doe agent... dus dan. Dus dan ga ik zitten. En dan begin ik te schrijven. En dan gaat het verhaal met mij op de loop. En dan wordt het een soort recherchewerk... waarbij ik ook niet weet waar het naartoe gaat. Is het, een Hoe het afloopt. Kun je het goed vergelijken, recherchewerk en schrijven? Ja, hooguit dat ik nu wel ga over het moment dat er een lijk valt. Dat ik denk, nou, deze <laughs> kan dood, maar nu moet ik nog even wachten. <laughs> Dus, dus daar ga ik wel over. Ik ga wel over leven en dood. En, maar waar, waar zit dan de overeenkomst? Nou, som, de, de, de, het zijn geen echte recessieonderzoeken. Het gaat meer toch veel meer over... De overeenkomst is het schrijven en het rechercheren. Nou, te dat te is, de overeenkomst daarvan is dat je een enorme discipline moet hebben voor het schrijven. Als je dat niet hebt, dan kun je het vergeten. Dan hier moet je echt gewoon drie dagen in de week zitten... en echt een aantal uur bij... want anders gaat dat niet gewoon. Ja. En daarbij... Uh, de creativiteit, de, de, aan de ene kant de spanning... dat ik denk, ik kom er nooit uit, dit gaat nooit lukken. En het andere moment dat ik achter de computer zit... en zit te lachen van, my god, wat ik nu weer vind gewoon. Hè. Ja. Dus dat is pret. En nou ja ik hoor van lezers terug dat ze ervan genieten. Dus wat wil ik nou nog meer? Ja. Want het is ook een soort verwerkingsproces van alles wat u al die jaren langs heeft zien komen. of zie Ja, dat verkeerd? Dat zie ik zo niet. Ik weet het niet. Ik weet, het is natuurlijk wel, ze zeggen ook wel eens tegen mij van mis je niks bij de politie. Nee, dat mis ik niet. Dus ik werk nog, ik geef lezingen en ik schrijf. Ik vind het een heerlijke combinatie. Um, en de pret van lezers die zeggen ga door, wanneer komt je volgende boek uit? Nou ja, dus... Ja. Dat, dat is natuurlijk toch wel, uh, wel, wel heel fijn. Gewoon. Ja, en ze geven de boeken weer weg op de kerstrecepties ja. bij de politie, hè, begrijp <laughs> Absoluut, ik? Absoluut, ja. ja. Dus ja. u bent verzekerd van een goed publiek. Absoluut, er gaan er duizenden doorheen gewoon. <laughs> goed, nou, heel veel succes dinsdag als het wordt uh, gepresenteerd. Het uh, nieuwste boek van Joop van Riesen, de oude uh, hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie. De eerste dode heet het, een Anne Kramer-trilogie, en dat wordt uitgegeven bij Nieuw Amsterdam. Mag ik u danken? Graag gedaan. Goed, onze website tweedingen.nl. Daar vindt u meer informatie over uh, Joop van Riezen, de gast van vanavond. U kunt de uitzending dan ook terugluisteren. En u kunt ook reacties achterlaten. Dat hebben we graag. Zometeen de vrijdageditie van BNN Today. Willemijn, die zit er je. Uh, nou, het is echt volle bak moet ik zeggen. Erik Corton uiteraard, Luc Ickink um, en de man van deze week, Sievert van Linden. Je kon niet om hem heen van de G500. Elisabeth Staats van brandpunt, Twan Peperstraten. Het is, uh, het is druk en gezellig en ik zou zeker luisteren en we hebben het over het nieuws van deze week. Maar eerst het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. Aan de heeft het kabinet de knoop doorgehakt over de Hedwiegenpolder. Het kabinet wil een derde van de polder in Zeeland onder water zetten. Dat is zo'n 100 hectare. Staatssecretaris Bleker verwacht dat hij tot een overeenkomst kan komen... met de Europese Unie en Vlaanderen. Die willen dat de hele Hedwiegen wordt ontpolderd. Het kabinet wilde eerst de Hedwiegenpolder helemaal droog houden... maar is daar onder druk van Brussel nu van teruggekomen.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 Volgens de fractievoorzitter van de SP in Amsterdam... is Smit erg aangedaan en geschrokken van de ophef. Hij heeft er heel erg veel spijt van, zegt hij. SP-leider Roemer heeft excuses aangeboden aan Rutte en Kelder. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven.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 Erik Corton heeft nu al lol, dat is goed om te horen. Dat is het liedje. Luke, ik doen de achtergrondkoordjes. <laughs> ja, ja dat, ik negeer dat altijd. Maar zit, tegelijkertijd ja. ziet het er heel lol ja, uit. Dus mee. Erik Corton is. Ja, ik moet werken, Luke. Oh, ja. oh sorry. Erik Corton is hier natuurlijk. Gisteren Hallo. stond hij nog te shinen op de 3FM Awards. En nu, uh, nu is hij alweer hier. Luke is er natuurlijk. En we sluiten uiteraard in Today de nieuwsweek af. En dat doen we met leuke gasten, waaronder deze twee en nog veel meer gasten. Mooie onderwerpen en hele goede muziek. Het was toch wel de week van Siewert van Lienden, die zijn G500 lanceerde. En we hebben het over Superwoensdag, dat uiteindelijk vooral natuurlijk voor Ajax een Superwoensdag werd. Um, Erik, even nog over gisteren. Ja. Uh, je draait daar je hand niet vrom hè? Vier uur live televisie, drie uur FM hoort. Nou ja, het, was, het was twee uur live televisie, maar, uur. maar wel met een de rip. Ja, het is, het is live. Nou. Laat ik zo zeggen, ik vind, het, ik vind het heel leuk om te doen als ik weet waar ik het over heb. Dat is met muziek geloof ik al een ja. beetje zo. Ja, ik heb ook wel eens iets anders staan. Dan dus denk ik, oh god, dan, dan, dan raak ik van... Dit op radio 1. Ja, bijvoorbeeld, dan raak ik van de leg. Maar nee, maar muziek is gewoon, ja, dat is mijn natuurlijke habitat. Dus Zo'n feestje als gisteravond is dan ook echt wel een feestje. En het is niet zo heel, heel lullig gezegd. Roepen wie er op het podium gaan staan is niet zo heel erg ingewikkeld. Maar het is wel leuk om te doen. En je zag er strak uit in pak. Dank. Ja, uh, Luc die is er ook natuurlijk en die heeft de hele week het nieuws gevolgd en daar weer opmerkelijke dingen uitgaat. Ja, naast echt een overload aan Siewit, tot aan een enorm beangstigende pagina in de NSC, met daarin 500 piepkleine fotootjes van het hoofd van Siewit. <laughs> echt heel creepy. Wat, wat verder mij nog opviel was, uh, de bond van de vloeken. Die gaat een andere manier van promotie inzetten. Dus niet meer dat, oh jee, dat is hartstikke sinaasappel... of alle perenbomen nog aan toe. Dat is niet meer. Op de nieuwe posters uh, komt een ik-boodschap te staan... omdat vloeken iets is wat bij je hoort, bij je identiteit. Dus daarom hebben we gekozen voor verschillende soorten mensen, hè? voor een moeder, voor een student, voor een stoere meid die dan uitspreken ik ben tegen vloeken. Ja, nou, allemaal hele hippe hippe posters hè? en de naam van de bond tegen vloeken komt daar dus ook niet meer op te staan en volgens de bond zijn de posters kenkelauw. <laughs> die betalen we, wel ja. traktie, uh, we zijn ook allemaal te zien trouwens op de webcam radio1.nl um, en dan klik je op de webcam en dan zie je bijvoorbeeld, en dat moet echt even gezegd worden, dat Luc heeft nieuwe kleren <laughs> het ja. heeft, en het ziet er echt ja Luc. Dat gebeurt niet vaak en ja. Ja. hij oh. ziet, oh. Ja, hij ziet er strak uit. Ook een hele gewaardeerde so. combi. Nou, ja. Ja, ja. mooie kleuren. Voor mij Goed, wel hoor. Ja. Ja. Ja. Dank jullie wel jongens. Nou, één. <laughs> allemaal te zien op de webcam. Um, en Joris is er natuurlijk, en Joris die deelt weer zijn geluksdubbeltje uit. En ik sta hier tussen allemaal vrouwen en de spanning is om te snijden, want zij doen mee aan een casting en ze moeten allemaal naakt voor eigenlijk ja, een mannenblad. Maar dat is één keer gekaapt door vrouwen, lesbische vrouwen wel te verstaan en één van hun krijgt van mij een geluksdubbeltje. Mag ik trouwens nog wat zeggen? Ik vind het wel gek dat uh, Lisbeth zegt mooie kleuren, maar dat ze echt exact dezelfde kleuren aan heeft ook. Is dat zo? Ja, toch? Het is radio, nou, hè? Misschien moet jij zeggen wat voor kleuren. Blauw en ik ruim, heb een roze broek aan. Hè? Ik zie jij ja, niet. Ja. Luc ook, maar die zie jij niet. <laughs> Erik, ja, de eerste dat? gast. Oh, wat leuk. Nou, daar komt het, hoor. Ik schaap even de keel. Zij... Is verslaggever bij brandpunt en ze liet half Nederland wekenlang in de waan dat ze toch echt de mol was en voor mij zal ze altijd de mol blijven. Okay. Wel een mooie mol trouwens. Dus uh, of ze, uh, of ze, wat staat hier nou? Dus of ze weet, oh, dus of ze weet heel veel. <laughs> Kijk okay, nou, ik heb het zelf geschreven. Ik zet mijn bril op, of ze weet heel veel, of kan het gewoon heel goed doen. Alsof hier is Lisbeth Staats. dank u. Dank u. Dat je bent. Mooie intro. Mooie intro, hè. Ja, en het, we, het is hier heel warm in de studio. We zetten nu even de deur open. Uh, jij, trek jij anders je leren jasje uit? Ja, dit. maar dan match ik niet meer met Luc. Dat geeft goed. niks. Dan kan de luisteraar ja. niks schelen. We gaan meteen door. Erik, de tweede. Ja. Hij is zweetend ja, en wel. Ga ik de volgende gast aankomen? Want het is hier inderdaad bloedstolend warm. Ja. Maar hij is een vaste gast in onze show. Maar deze week was hij de meest besproken man van Nederland, zei ik net al. En niet van de buis weg te slaan, niet uit je krant weg te trappen, niet van de radio af te krijgen. Want met zijn G500 gaat hij Nederland veroveren. Uh, politiek commentator Sigurd van Liende. Hi, hi, hi. Wat leuk dat je nog aanschrijft, hier, Want ik weet dat het een. Uh, gisteren zag je op je telefoon dat je acht uur, geloof ik, achter elkaar gebeld ja, had. Ja, negen en een half uur gebeld op een dag. Dat was op een gegeven moment een piepje in mijn rechter oor die niet meer wegging. En nu heb je iets met je neus, Twitter ja. weer. Ja, ik kan niet fluiten met mijn neus. Dus dat wat dat betreft gaat het goed met me. Maar wat is er dan gebeurd? Ja, geen kan? idee. Ik had ineens wat verkouden en op een gegeven moment ging ik fluiten. Oh, okay. Toch? Ja, ja. Knap, toch? <laughs> ja, Misschien kan hebben... ik later nog iets. Geen, ja. geen causaal verband met de bellen, mag ik hopen. <laughs> ik hoop. Nee. We hebben het zo meteen uh, uitgebreid over de week van jou. Maar we hebben uh, vanavond een derde gast. Ja, het zit bomvol. Maar wel gezellig want hij is al jaren één van de presentatoren van Sport En langs de lijn en een hele goede ook nog eens. Maar als hij moest kiezen tussen een goede voetbalwedstrijd of een goed concert, dan kiest hij toch. En daarom hou ik zo van je voor een goed concert. Ja, ja, natuurlijk. En dat kan ik natuurlijk enorm waarderen. Blij dat hij er is. De immer goed gekapte Twan van Peperstraat. Dank, dank, dank, dank. dank. Twan, goed dat je er bent. En er was ook iets met een concert, toch? Deze week? Ja, het ja, was afgelopen woensdag, ja. Nou, ik, ik was uh, naar de wedstrijd tussen uh, AZ en FZ Twente gegaan. Uh, de nummers 2 en 3. En ik had daar ook nog aan een aantal uh, presentaties uh, vooraf. Maar toen die wedstrijd uh, Goed en Wel was begonnen, dacht ik, ik zie straks de samenvatting wel. Doei! Ik ben uitgenodigd voor een concert van Keen. En uh, ja. die gingen daar allerlei nummers spelen, ook van de nieuwe cd. En ik ben een Keen-fan van het eerste uur. Dus uh, ja, en die afspraak die, die stond al het tijdje, dus, uh, ja. dus jij raffelde je even dwars door die presentatie heen. die ja, je Ja, ja, ja, ja en... en toen snel uh, naar Maar is dat gras. mooi, Keen? Want het is echt zo meer zo'n ik lig op de heuvel bij Lowlands in een, in een zonnetje met een biertje band, toch? Nou, het was heel, uh, het was, uh, heel klein. Dus het was, uh, het was alleen maar voor uh, genodigden. En uh, het was uh, akoestisch en het was uh, eigenlijk een hele relaxte setting. En ze hebben ook uh, flink een aantal oude nummers gespeeld. En uh, van Strangeland, de nieuwe cd die pas in mei gaat uitkomen. Een aantal nummers dus. Uh, ik heb me reuze geamuseerd. Ik was heel blij dat ik die keuze had gemaakt. Maar het was op een geheime plek, toch? King. Ja, nou, ik, ik, ik kreeg inderdaad pas heel laat te horen waar het was. Dat klopt wel, Spannend, ja. Spannend. Ja, ja. En waarom? waar was het? Wil ik het ook weten? Het, het was het Westergasterrein. Het was uh, precies tegenover de 3FM Awards. Aha. Ja, in de Westerliefde. Westerliefde, ja, ja. Ja, en als je er dan toch bent, laten we nog gelijk een sportblokje doen. Oh, we gaan gelijk door, we gaan gelijk door. Uh, nou, dan beginnen we maar met uh, FC Zwolle, hè? want dat kan vanavond na acht jaar weer terugkeren in de Eredivisie. Op eigen veld is Eindhoven de tegenstander en dat duel is zojuist om acht uur al begonnen. We hoorden Ragnar Niemeijer al even op Radio 1, hij is daar in Zwolle aanwezig. Ragnar, uh, ja, wanneer is dit kampioenschap een feit? Moeten ze winnen per se? Nou, uh, niet helemaal. Maar dat is wel het makkelijkst. Je hebt, uh, ik heb al het gehoord. Je moet niet te veel cijfertjes en dingetjes op de radio gaan noemen. Want dan raakt iedereen het kwijt. Eindhoven heeft 59 punten. Sparta heeft er 60. Zwolle 68. En dat met na vandaag nog twee. Met deze meegerekend nog drie wedstrijden. Het is 0-0. Zwolle is wel beter. En Zwolle nu weg in het strafschopgebied aan de rechterkant. Maar die bal niet te belopen voor Arnes Slot. Die ooit nog tien jaar geleden de kampioenswedstrijd besliste in Zwolle. Een 1-0 maakte tegen Excelsior toen... Ja, zou de cirkel misschien wel kunnen rondmaken. Zwolle is zoals gezegd wel de baas. Heeft ook echt de kansen wel gekregen. Nog een keer een vrije trap gezien. Een minuut of vier geleden vanaf de linkerkant ingedraaid. En eigenlijk niemand in de doelmond die zijn voeten tegenaan zet. En was dat wel gebeurd, dan was het onherroepelijk 1-0 geweest. Eindhoven heeft ook mogelijkheden gekregen, maar komt toch moeizaam over de middenlijn. Misschien wel nu aan de rechterkant het inspelen naar Moktar. goede speler, komt weinig in het spel voor. Maar als hij de bal heeft, is het eigenlijk steeds goed wat hij doet. Walkens. mislukt bij Willem 2, nu in dienst van Eindhoven. Van rechts naar links, maar opgepakt aan die rechterkant bij Zwolle door Van Polen. De rechterverdediger. Maar oh, dan maakt Zwolle een... Nee, Eindhoven maakt een overtreding. En Zwolle krijgt een meter of vijf aan de rechterkant van het veld. Een meter of vijf voor de middenlijn. Een vrije trap. Ik denk dat ze met nog een minuut of vijf op de klok tot aan de rust... Toch eigenlijk hadden gehoopt op een snelle treffer. Die is er nu niet gekomen. De wedstrijd van Sparta op bezoek bij Almere City speelt wel degelijk een rol. Het is daar nog 0-0. En ja, als dat dan allemaal zo blijft... dan... Uh... Is het eigenlijk wel zeker als het hier ook gelijk blijft voor Zwolle. Maar goed, dat moet je maar afwachten. 0-0, een minuut of vijf nog bij Zwolle Eindhoven. Stel dat het allemaal gaat lukken, Rachna. Wat staat er te gebeuren als ze gaan promoveren? Dan is er morgen vanaf 6 uur een uh, feest. Ik heb het ook opgeschreven, ik ben er nooit geweest. Jij misschien wel in je wilde jaren. Na, het, ro het, het Rode Torenplein is Oh Ja, ja, ja dat kun je feesten. Ja, het feesten, Rode Torenplein. Ja. Nou ja, goed, dan weet je het wel. <laughs> en uh, vanaf 6 uur feestelijk programma. En volgens mij een kleine vaartocht voor de spelers. En die melden zich daar dan rond de klok van kwart voor 7 voor een huldiging die tot half 9 zal duren. Ja, iedereen gaat ervan uit dat het gaat lukken. Als het vanavond niet lukt, dan de volgende week uit bij Willem 2. Ah, Willem 2 denk ik dan opeens. Altijd en, lastig. Uh, altijd lastig. En dan, ja, dit seizoen valt het reuze mee. En vervolgens nog Zwolle Veendam op de laatste speeldag. Nou, balbezit voor de doelman van FC Eindhoven, Swinkels. Die ken je dan ook weer, want zijn broertje speelt bij Willem 2 als verdediger. Hij gaat de bal naar voren toe trappen. Misschien dan een kans voor Eindhoven? Nee, want de kleine coach... De centrumspits kan de bal niet bij zich houden en uh, Mati gaat weer bouwen voor Zwolle. Bal meegeven aan Asjeté aan de linkerkant, lijkt wat hard richting de vlag aan de linkerkant van het veld. Asjeté, de middenvelder, alle mensen gaan staan, er komt een knappe voorzet en die blijft nog binnen ook. Maar gaat voorbij het doel, nou het blijkt toch achter te zijn geweest. Inmiddels op de klok, 41 minuten, 12 tellen, 0-0 bij Zwolle Eindhoven. Dankjewel Ragnar en we blijven je volgen hier op Radio 1. Even nog wat zwemmen. Nog nooit was een zwemster in een uh, gewoon badpak zo snel op de 100 meter vrije slag als Ranomi Kromowidjojo Bij de zwemcup in Eindhoven won ze het koningsnummer in 52 seconden en 75 honderdste een nieuw Nederlands record. Het wereldrecord staat op naam van Britta Steffen, maar dat werd gezommen in het inmiddels verboden supersnelle zwempak. En daarnaast wisten ook rivalen Sara Sjöström te verslaan, die tot vandaag de beste tijd had staan in een gewoon badpak. En dan is de vraag waar Kromowidjojo het meeste plezier aan heeft beleefd.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 ja, het verschil met de, nummer, met de rest van het veld is best wel groot op de 100-vrije mondiaal gezien. Maar ja, het moet in Londen gebeuren, dus, uh, dus nog even wachten. En Feyenoord is door de licentiecommissie van de KNVB in categorie 2 ondergebracht. De Rotterdamse club heeft daarmee de financieel veilige status bemachtigd... en staat niet langer onder verscherpt toezicht van de voetbalbond. De promotie werd eigenlijk pas eind dit jaar verwacht. En doordat Feyenoord nu in categorie 2 zit... kan het zich financieel meer veroorloven. Bijvoorbeeld het aantrekken van nieuwe spelers. En om het de rijdende rechter te spreken... daar zult u het mee moeten doen. <laughs> Dank. U. Maar je blijft gewoon zitten. Tot 10 uur. Zeker. Maar ja, daarna ook nog. En daarna nog. Het gaat allemaal door. gaat allemaal uh, door. Geeft die man wat te drinken. <laughs> BNN Today. Zet een punt. Maar eerst. Achter de week. Erik, met een, je hebt een superplaat Ja, je, ik heb een, volgens ja. mij hele mooie, pl mooie plotsjes bij me. Want gisteren waren het inderdaad de drie Vem Awards. En dan heb je altijd grootgrutters, althans grootverdieners aan awards. En in dit, in dit jaar was dat Raccoon. Een band die vorig jaar helemaal niet eens meedeed. Althans, niet, niet meedeed in de race om awards, want toen hadden ze geen plaat uit. Uh, nu hebben ze inmiddels wel een nieuwe plaat uit, Liverpool Rain. Die is al een tijdje uit. Uh, en die plaat is volgens mij in de categorie beste single, voor, uh, beste, single beste album en beste... Popartiest, popartiest, was ja. het hè? Ja, hebben ze een award gewonnen voor die plaat? Um, en dat is eigenlijk wel eens een keer heel erg terecht voor deze band. Want die werken al heel erg lang samen. En, ze, en het zijn al, uh, al heel erg lang een, een soort vaste waarde uh, binnen de Nederlandse popmuziek. En hebben één liedje geschreven. Wat mij bijzonder dierbaar is. En wat ik echt een van de mooiste. En daarmee ben ik serieus een van de mooiste liedjes vind uit de Nederlandse popmuziek. En die staat op hun ah. eerste echte plaat. Uh, dus ik ga je even helemaal meenemen naar het begin. Waar ook Feel Like Flying op staat. Die had het album. Um, Till Monkeys Fly heet, heet het album. En het liedje heet Blue Days. En als je. Goed naar de tekst luistert en je een beetje laat ontvoeren door uh, de melodie. dan voel je misschien en hopelijk wat ik bedoel. Blue Days, dit for Coon. All broken down, and shut down road. People's tricky business. Turn to overload Don't remember clearly It's blank behind the eye I caught up with the memory I never said goodbye I never said goodbye I remember faces Behind the wall of yours And I remember fist fights Until one of us dropped I don't recall all details Some are better off I wish that it was possible To review the best of Day by day, yeah, it's in Thanks for all you did in the blue Ik EN For a little overdressed. You never understood. I had to take this call because with our dreams, there's nothing left at all. Day by day, yeah, yeah, it's in. Thanks for all you did. In the blue day. Groot worden dit liedje en heel hard vallen. Blue Days hoor je van working. Hoi, heel Hoi. Mooi, heel mooi. Luc dan, het eerste onderwerp? Ja, we beginnen met Super Woensdag. Afgelopen woensdag het was de dag der dagen. De spannendste voetbalwoensdagavond uit de geschiedenis van het Nederlandse voetbal. Alle topsteams speelden en vaak nog tegen elkaar ook. Wie gingen winnen, wie gingen verliezen? De spanning was echt om te snijden. Heel Nederland het klaar voor een zinderende avond. Klamme handjes, klotsende billen. Deze woensdagavond zou bekend worden wie er kampioen zou worden. Of althans wie er waarschijnlijk kampioen zou gaan worden. En dat het een langzame, moeizame strijd zou worden. Ja, dat was wel duidelijk. Spannend door de boom, vechten tot het bittere eind. Het zou een lange, lange, lange avond worden. En uh, ja, het verschil in de verschillende competitie is vier punten. En hier Gaat Siem de Jong. Siem de Jong. En is dit het al de beslissing in de wedstrijd? Dan lijkt het op. Want Van den Bussen moet Siem de Jong neerleggen. En wat doet Kevin Blond? nu? Gaat hij rood trekken? Ja, hij gaat rood trekken. Theo Jansen gaat de penalty nemen. En heel beheerst wordt hij binnen geschoten. Ja, en dus was Superwoensdag nou, drie minuten voorbij. Ajax won met 5-0 van Heerenveen. PSV verloor. Twente en AZ speelde gelijk. En dus gaan de Amsterdammers. Dat is Ajax, Willemijn, Amsterdammers. Ajax. Nu aan kop. Frank de Boer had een haarscherpe analyse. Nou ja als je een penalty. Krijgt en nog uh, tegen tien man gaat spelen. Dat was natuurlijk uh, wel in ons voordeel. Ja, dat zag Frank zo wel natuurlijk. <laughs> Door de flinke overwinning en het puntverlies van de concurrenten, is Ajax ineens titelkandidaat nummer Ueno? Ja, dat had je op gehoopt natuurlijk op de scenario. Maar je, dan moest je wel eens weer van heren Veen. Want dat is gewoon heel lastig. En daarom heb ik er ook zo op gehamerd dat deze drie wedstrijden, en vooral deze wedstrijd, zo belangrijk voor ons is. Leven lacht je toe. Ja, nou ja, dat uh, lag me altijd op toer. En uh, ook ondanks dat je een luidt. zijn gezond, dat is het belangrijkste. Ja, en met we bedoelt Frank natuurlijk hij en zijn broer. <lacht> Grote verliezer van de avond is PSV. Zij verloren bene van RKSC. Nou, dat kun je dus echt niet voetballen. En de conclusie van CoQ is ook helder. Nou, dat we de titel wel uh, in ons hoofd kunnen zetten... Uh, uh, ...denk ik... Ja, een bizarre rollercoaster aan emoties daar dus in Brabant. Zondag wonnen ze nog de KNVB-beker en nu verspelen ze ineens de titel. Speler Wijnaldum kan het allemaal goed uitleggen. Eén, uh, de ene dag ben je blij en de andere dag verdrietig. Ja, ja, ja. zo is het allemaal gegaan. <laughs> Zet er maar een punt achter, ja. ja, Twan, jij als, als de kenner Ajax wordt natuurlijk gewoon kampioen, hè? Uh, ja, ja, ja, dat gaat echt gebeuren. Ja, ja. Ja. Ik bedoel, die hebben niet alleen nu drie punten voorsprong... maar ook nog een keer een veel beter doelsaldo. En die hebben ook nog het makkelijkste programma. Dus ja, Die gaan echt kampioen worden. En dat is eigenlijk heel knap. Want die hebben het hele jaar lang hebben die blessures gehad. En die, uh, op een gegeven moment zaten die ook echt... Uh, ja, stonden ze echt op een grote achterstand. En er is een soort flow gekomen in dat team. Ze hebben een paar wedstrijden gewonnen... die ze eigenlijk nou ja, wonnen zonder nou echt goed te spelen. Maar wat en, is dat dan zo'n flow? Dat vind ik, ik zo'n vraag. Ja, nou, op, op een gegeven moment komt er een soort klik in dat team. En dan... Uh, dan uh, ja, dan... dan dan gaan dingen die eigenlijk paasjes over. over flow. Ja, nou ja. <laughs> op een gegeven moment gaan paasjes over, over korte afstanden die, die, die soms misgaan. En in, in een team wat, wat, wat maar niet uh, tot elkaar komt, uh, die gaan allemaal mis. En soms lukt het allemaal en dan zit het allemaal mee. En ah. scoor je ook ja, wel eens op het goede moment in de wedstrijd of zo. Nou ja, in ieder geval, het heeft meegezeten. En uh, nou ja, ik denk dat Ajax het niet meer gaat weggeven. Nee, nee. Siebert en Lisbeth, jullie zijn niet denderend, nee. geloof ik. Uh, uh... Lisbeth, jij toch wel, kom op. He. Wat is vo dat nou? Vooral in voetbal, voetbal. Ja, ik. ik vind Champions League voetbal vind ik hartstikke leuk. Uh, Eredivisie voetbal heb ik en de tijd niet voor. En uh, sinds Feyenoord al jaren niet lekker speelt. Dan haak ik op Maar nu wel, wel, dit jaar? Ja, nou ja, dit jaar gaat het echt wel lekker. Er zitten ook weer gewoon goede spitsen in. Nou, nu uh, begrijp ik dat ze financieel er ook weer een beetje bovenop komen. Dus wie weet ga ik dat wel weer een beetje volgen. Maar ik vind eigenlijk vooral het Champions League voetbal... Daar kan ik zo geen niet. Bijvoorbeeld die wedstrijd laatste Napoli-Chelsea. Nou, je kunt me opvegen voor de televisie. Dat vind ik zo mooi. Maar jij zei net uh, buiten de uitzending... Ja, het is natuurlijk eigenlijk heel triest... dat uh, Nederlandse clubs helemaal, uh, helemaal niks meer klaarspelen... in Europees voetbal. Maar we hebben het vanmiddag even opgezocht op de redactie. En, uh, ja, want ik dacht, ik kan wel net doen of ik dat uit mijn hoofd weet. Maar, ja, ja. maar dat Nederland staat vierde. Als je kijkt naar alle resultaten van dit jaar. Ja, e ja maar dat komt vooral door de Europa League. En dat is dan weer... Uh, oh, ja. uh, dat is niet de Champions League. De Champions League, nee, dat doen oh, we oh, al gosh. zo lang niet mee. Daar zijn we al heel blij als we een keer overwinteren. Nou, en dat is alweer even, even geleden. één club Want dat we, dat we Dat het gewoon echt niet meer gaat lukken met de Nou, dat heeft te maken dat die grote competities... Uh, daar gaat uh, veel meer geld om, in om bij die clubs. Die hebben ze veel grotere resetters die, uh, die, die, die krijgen bijvoorbeeld al veel meer tegen. TV-gelden. Die TV-gelden in, in, in Spanje, Italië, Engeland zijn zo hoog, daar kunnen Nederlandse clubs echt bij lange na niet mee concurreren. En, uh, en, en het en, en soms, wij zijn in Nederland best wel streng. Want dat, dat bericht van Feyenoord net, dat ze dan in, eh, worden gecontroleerd door de KVB. Nou ja, Real Madrid heeft 500 miljoen schuld. Ja. En niemand die erover klaagt Sterker nog, in Spanje zal niemand het aandurven, geen enkele bank, om uiteindelijk Real Madrid eh, failliet te laten gaan. Dus, dus dat, dat soort rare verhalen komen uit dat soort landen. En, dus het allemaal met geld heeft te maken. Dat is de, uiteindelijk de heeft het veel te maken met geld. Ja, als er nu een paar grote clubs komen en die bieden heel veel voor, eh, laten we zeggen, Eriksen. Nou, tongen gaat al weg bij ja. nou, uiteindelijk zijn wij een opleidingsland geworden. Ik wil zeggen, maar, want dat is toch... Dat, ik, dus he, meestal als ik dat soort verhalen hoor van jonge spelers... 19 of 18 of 19 jaar... die dan weggehaald worden en zo... Kijk nou naar, naar Urbie Manuelson bijvoorbeeld... die dan naar AC Milan gaat of uh, toen Huntelaar verkocht werd. Uh, weet je, dat waren jongens die hier in Nederland... gewoon echt standing en klasse... en dat waren mensen, daar, daar, daarvoor ga je naar het stadion. Ja, Nou ja, we hebben een uh, keer geluk al natuurlijk in 1995... dat er toen een soort lichting was... die langere tijd bij elkaar bleef, toen met, uh, met Louis van Gaal... en die uiteindelijk zo ingespeeld raakte... Ja. dat ze eigenlijk daarmee... Europa hebben verbaasd. En niet alleen een keer de Champions League gewonnen, maar ook nog een keer de finale hebben gehaald. Maar ja. Maar daar is nu dus gewoon de tijd niet meer voor. Nee, de, de tijd is er niet meer voor. Spelers gaan, uh, worden nog eerder verkast. Dat heeft ook weer te maken met de zaakwaarnemers. Die overigens per uh, deal, per transfer weer uh, een redelijk percentage verdienen. Dus, dus heel veel partijen zijn erbij gebaat dat spelers sneller getransfereerd worden. Ja. En ja, helaas komen niet de hele grote spelers naar de Nederlandse competitie. Maar is, het, maar. is, is, ja. dat, is dat dan ook de reden? Bijvoorbeeld PSV ik een paar jaar geleden volgens mij kwartfinale Champions League vond nog tegen AC Milan. En ja, ja, dat is inmiddels ook alweer een tijdje geleden. Maar, dat, ja, maar dat, hoe komt het dan dat dat team? dat dan toen wel lukte en nou, dat we nu een paar jaar cool. verder zijn. Dat nou, mislukt. die hebben toen heel uh, geluk gehad, want die hebben toen... Filip uh, Cocu kwam terug uit Barcelona. En eigenlijk was het toen al de bedoeling dat Van Bommel uh, weg zou gaan. Die was eigenlijk al toen mm -hmm. aan, een, aan een buitenlands avontuur. En die bleef, die bleef nog een jaartje. En toen had je eigenlijk een soort basis... Waar heel veel wat jongere spelers zich aan op konden trekken. Pees werd toen ook nog een beetje geluk met een deal die ze hadden gesloten met, uh, met Chelsea. Waardoor ze een paar hele goede Brazilianen konden hebben: Alex en Gomes. En, Gomez. Ja, ja, ja. en uh, nou, in ieder geval, uh, uiteindelijk was, kwam daar een team bij elkaar. Ja, Gelukkig toeval dus. Ja, ze ja, uh, dus ja, ja. hebben we daar geluk gehad. En nee, ze hadden het, toen beide de finale gehad. Ik had het is met de maffen voor. <coughs> IJs wordt natuurlijk vorig jaar kampioen. En het ziet er nu goed, wederom goed uit, maar dat zag het er op de helft van, de helft van het seizoen ook niet goed nee, uit. Nee, nee, nee, nee. En het komt weer, doordat zo'n zo team wordt kampioen. En dat worden, worden een aantal sterren, sterren en key players eruit gekocht. Maar, de maar dat zei je net, twaalf van ja, Nederland is een opleidingsland geworden. En daar bedoel je eh, ook buitenlandse clubs die stallen hun spelers bij ons? Van, ga, ja. maar, ga maar even lekker op. Nou, nou, een nou, nou, voorbeeld dan is, is, is de helft van Sibert uh, Guidetti van Feyenoord. Ja. die is gehuurd van Manchester City omdat hij nog daar lang niet aan spelen toekomt. Maar zo'n city gaat hem wel kopen. Omdat ze hopen dat hij op termijn. Uh, is hij al eigendom. als hij misschien wel goed gaat worden. Dan schopt er hier aardig in. Ja, precies. Maar, ja. Ik, maar ik denk dat als hij nu teruggaat naar Manchester City. komt hij weer niet aan de bak. Want daar lopen weer jongens rond die, die 50, 60 miljoen kosten. En daar is hij weer niet goed genoeg voor. Maar zo'n club heeft daar baat bij. dat zo'n uh, zo jongen dan een tijdje in Nederland rondloopt. Nou, Er zijn ook veel Scandinavische landen. die inmiddels tegen spelers zeggen. Ga nou eerst even naar, naar de Nederlandse competitie. Dan word je daar wat beter. En dan kun je daarna altijd nog een keer naar Italië, Spanje, is dat ooit nog om te draaien? Want dat... ja. Nou ja, dat, uh, ja. Nou, uh, misschien is het wel om te draaien... als inderdaad een, een, uh, heel, in heel Europa uh, dezelfde uh, fair play, zeg ik maar even... dezelfde manier van financiën hm. wordt ingevoerd. Want dan kunnen inderdaad Real Madrid en Barcelona niet meer zo blijven investeren. Maar gaat, gaat dat ooit gebeuren? Uh, nee. Nee, dat, nee dat, dat denk ik dus niet. En er is een nee, en... superbevlogen trainer bij bijvoorbeeld Ajax... die dat gevoel weer terug kan brengen van een team en een klik... en met z'n allen tegen de rest van de wereld. Nou, dat is wel heel knap wat de boer daar voor elkaar heeft gekregen. En ik denk ook dat de boer daar een heel stuk verder is... dan bijvoorbeeld Filip Kokui bij PSV. En dit heeft niet zozeer te maken met die laatste maanden die daar nu zit... maar de boer is gewoon wat, daar wat meer mee bezig. En ik heb wel het echt idee dat dat, dat, dat, dat dat in ieder geval wel helpt... als er zo'n bevlogen trainer is. Ja, en, en zeker als je ziet in, in, tegen het licht van een, van een bestuurlijke storm. Ja, ja, nou, ik, ik heb wel het idee dat, dat de, de, de selectie en ook de boer zich daar wel redelijk voor af hebben kunnen sluiten. Ja, knap. Gelukkig geluk. ja, knap. Maar eigenlijk wat we nu allemaal bespreken dat jij zegt het niveau uh, in Nederland en dat we dus een, een, dorf, een opleidingsland zijn, dat zorgt ervoor een ook een. Het doorvoerland opleidingsland is de reden dat er bijvoorbeeld, uh, lijkt mij, hè, dat, er, dat die zes clubs het allemaal zo goed doen. Dat ze, er zitten gewoon niet enorme, zijn niet meer enorme topclubs. Het zijn ja, allemaal een beetje ja, dat, Maar dat zou worden. nog wel kunnen hoor. Ik bedoel, als Ajax echt het hele zoon compleet was geweest, dan waren ze echt wel een eindje weggelopen denk ik, bij de concurrentie Of PSV niet zo. Stom, want PSV heeft er redelijk geïnvesteerd, maar die hebben een paar keer echt stom punten laten liggen. Dus het had wel kunnen gebeuren dat er om twee, drie ploegen echt weg waren gelopen. in ieder geval wordt Ajax kampioen. Ja, dat, ja, dat vind ik wel weer vind ik Kauïnenlaat, ja. Ja, 9, dat, dat ja. wordt een bijzondere nacht. In. Ja, die burgemeester die kijkt, die kijkt er echt ja. naar. Ja. naar Zo ik nog veel meer wie en d naar nemen? bnn punt achter de week. Sport op radio 1. Morgenavond om 7 uur de eredivisie PSV AZ. Voor de tweede paal en de redding van Isaxel. Vijenoord Excelsior. Ziet er bijna een eigen golf. Nee, dan wordt hij op de lijn gehaald. En EC hier de ligt hij erin. Hij ligt er al in. Uitstekend uitgespeelde aanval. En om kwart voor 9, Tente Nak. Oh, mooie goal, hè. NOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1.